Zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. En dan wilde ik het vanavond eens hebben over het licht, het goede en het kwade. Het kwaad dus dat eigenlijk niet bestaat, maar ik kom daar later op terug. <tie> Dat staat bij Spreuken 11, vers 27 in de Bijbel overigens. Wie het goede nastreeft, staat bij God in de gunst. Wie het kwade najaagt, valt eraan ten prooi. Het komt voor in ons leven dat we met het geweld, met het kwaad in aanraking komen. We dienen altijd alert te zijn op het kwaad. En toch wil het kwaad niet anders dan de plek van het goede innemen, het bezit van het goede innemen. En zonder enige moeite te hoeven te doen, het bewustzijn van het, begoede, van het goede in te nemen. Het kwaad vertrouwt niet op het licht, vertrouwt niet op God, maar het kwaad vertrouwt op zijn rijkdom, op zijn woede. Een andere rijkdom dan die van het licht natuurlijk.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 Als ik ergens over nadenk, en ik zou er graag een gevolg aan zien, een hoger inzicht daarin willen ontvangen, dan kan ik ook stil in mezelf luisteren. Maar een andere wijze is ook de Bijbel te pakken en daar per toeval, en toeval bestaat niet, het valt je toe. Alles is energie, op die bladzijde, bij dat hoofdstuk en bij dat vers, dat gedeelte, mijn vinger te leggen of mijn hand op te leggen, zonder te kijken uiteraard. En zie, het antwoord is er altijd. De gedachten die mij verder brengen dus, naar een dieper inzicht, naar een bevestiging ook wellicht, en soms een troost, Het is als een aanreiking vanuit het universum. En natuurlijk is het altijd een aanreiking. En steeds weer brengt het mij in mijzelf. Daar ik mijn liefde voor alles zie. En ook de samenhang van de dingen. En het gevoel dat in alles liefde is. Soms verscholen, soms daadwerkelijk. Maar altijd... Als een vloeiende vorm van leven. Alles is vloeibaar. Liefde is vloeibaar. En het is te zien op een bepaald moment in je bewustzijn. Dan zie je dat alles loopt zoals het lopen moet. En dat alles ook werkelijk, daadwerkelijk meewerkt... Ook al, zijn de, ook al zijn er omstandigheden. Mensen bijvoorbeeld die met naijver. Welke, welke afgunst of welke vorm van jaloezie ook. Kijken naar de wijze waarop ik, wij, ons leven leven. En dat is niet erg. Zorgen maak ik mij er niet om. Alles werkt mee. En alles valt mij toe. Dat is zoals ik de. De liefde, dan de werking van de liefde kan voelen en zien, en waarvan je kunt zien dat liefde vloeibaar is. Anders is het wanneer er mensen zijn die per se het bewuste zijn, het bewustzijn willen hebben, zonder daar enige moeite voor hoeven te doen. Die mensen zitten vaak in een proces van denken, waaruit ze sneller uit wensen te komen. En dat is ook goed, natuurlijk. Maar waar de kneep zit, is, is het feit dat ze dat niet zelf wensen te doen. Anderen moeten dat voor hen oplossen. Zelf willen ze geen enkele moeite doen. Ze hebben het immers al moeilijk genoegen in het leven, zo denken ze. En met hun leven, de wijze waarop ze leven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 van het goddelijke, van het licht. Anderen zijn voor deze mensen altijd de schuldigen. En anderen moeten altijd naar hun manier van denken luisteren. Hebben ze niet altijd de wijsheid in pacht? Hebben ze niet alle centjes van de wereld? Nou dan, dan hebben ze toch gelijk? Ja, en voor mij krijgen ze alle gelijk van de wereld. Het heeft geen zin om met argumenten te komen. Het is, en ook dat staat ergens in de Bijbel, ik weet niet waar hoor, als parelen voor de zwijnen. Deze mensen lachen erom als er gezegd wordt dat je je naar het licht kunt keren, dat je je zorgen in het licht kunt leggen. Dat je, er, dat je ervan overtuigd bent dat het Goddelijke in jouw leven het belangrijkste is. Dat wat er ook gebeurt, je de absolute zekerheid hebt dat het licht, dat het Goddelijke, dat het Goddelijke je altijd, maar dan ook altijd, bij zal staan. En dat je het zelf bent. Zij hebben deze ervaringen helaas niet en Vertrouw dus op hun geld, op hun ego, op hun arrogantie. Wat jammer. Maar het is slechts een keuze en meer niet. Ook voor hen geldt het licht, ook voor hen is het er. Ze hoeven zich er slechts naar te richten. Heb je het er moeilijk mee met wat ik zeg? Nou, dan heb ik nog een mooie spreuk voor je. Ook uit de Bijbel. Spreuken 12, vers 1. Wie een vermaning aanvaardt, wil iets leren. Maar wie elke terechtwijzing haat, is dom. Tja. Het kwaad, maar ook het lijden van de mensheid heeft mij altijd diep gegrepen. Ik kon niet anders dan er veel en diep over nadenken. Het is zo'n stuk van ons leven hier op aarde. We hebben er allemaal mee te maken. Ook al doordat er kranten gelezen worden, tv wordt bekeken, we zien het om ons heen. En soms doordat we zijn wie we zijn. Maar het gaat erom hoe je ermee omgaat. Laat je je weer net zoals bij andere emotionele dingen door beïnvloeden, of blijf je bij jezelf? Door simpelweg het kwaad het kwaad te laten zijn en het ook te gunnen. Dat het het kwaad is. Want weet je. Dat is de beslissing van iemand die het kwaad aanhangt. Een ander mag doen wat hij wil doen. En ik ga de hijvorm maar even aanhangen. Dat is voor het, voor het gemak. De ander mag doen wat hij wil doen. Daar is absoluut niets op tegen. Hij kan zelfs het geweld of alles wat daarmee te maken heeft, uitvoeren en doen. Daar zit de wet van de vrije wil in besloten. Alleen, wanneer jij totaal in jezelf staat, in je binnenste zelf, en dat binnenste zelf totaal gericht hebt naar het licht, zonder enige aarzeling zonder enige twijfel en zonder enige, volg, enige zorg over de gevolgen over het kwaad zonder enige vorm van wraak en weet je je in het licht en weet jij jezelf de goddelijke mens, de menselijke god, dan kan het kwaad absoluut niet bij je komen Je bent beschermd, je bent dan beschermd, je bent het licht. En je kunt alles aan. Niets, maar dan ook niets, kan jou vernietigen. En kijk met mededogen naar het kwaad. Het kan niet anders. Het weet niet beter. Het is soms volkomen onwetend, maar heel veelal volkomen onwetend van de liefde die ook in hem zit. Van de liefde die hier op aarde alleen maar aanwezig is. Want wees je ervan bewust dat het kwaad op zichzelf helemaal niets voorstelt. Het is slechts een klein stipje maar het kan geweldig schreeuwen, en de anderen die minder sterk zijn, omverwerpen. Adem je eigen denken hierover in, je eigen zorgen wellicht, en je kunt het beter aan.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 om het kwaad het kwaad te laten zijn dat je in jezelf de beslissing hebt genomen dat de ander mag zijn die hij wil zijn en dat je besluit om naar je eigen angsten te kijken los van het kwaad dat daar staat jouw eigen angsten je eigen woede. Je bent je op een bepaald moment bewust van het feit dat je niets met je woede kunt. Het verlamt je. Het laat je niet rustig nadenken. Want dat is precies wat het kwaad wil. en jij laat jezelf daarin meeslepen dat doe je zelf jij doet dat zelf kun je het nu zien zie je hoe het werkt Kijk nu nog eens naar je eigen woede over een bepaalde gebeurtenis in je leven. Je bent er nog niet los van, en iedere keer als je er weer over nadenkt, voel je weer de woede omhoog schieten. Dan kun je toch zomaar een heel leven met je mee torsen, dat, dat til je maar mee. Sommige 60 jaar, 70 jaar nemen ze dat mee in hun gedachten. En steeds is die emotie die naar boven komt, samen met die woede en die machteloosheid. En iedere keer blijven ze en zijn ze het slachtoffer hiervan. En dat maakt hen nog machtelozer, nog verdrietiger en soms nog woester. Woester op, de, op degene die hen in hun ogen hen dat aangedaan heeft. Dus kijk nog eens naar je eigen woede. Over een bepaalde gebeurtenis in je leven... Je bent er nog niet los van. En iedere keer als je erover nadenkt, voel je weer de woede omhoog schieten. Zie je dat jij bepaalt of je je kwaad laat maken? Heb je dat door? Dat jij die beslissing in je hoofd maakt dat je je kwaad laat maken, of dat je je of wat dan ook, dat het eigenlijk niet meer met de gebeurtenis te maken heeft. Weet je, die gebeurtenis is niet meer terug te halen uit het verleden. Ja, dat weet je ook wel. Maar je blijft maar kwaad en je blijft maar het slachtoffer. Maar als ik je nou het volgende vertel. Stel... Stel je voor dat om jou ter wille te zijn, alle mensen die weer terug, al, al die mensen die met, dat, met die gebeurtenis te maken hebben gehad in het verleden, weer terug moeten naar deze aarde om alles opnieuw te beleven en dan alleen maar zoals jij zou willen, zodat jij geen slachtoffer meer zou zijn en zodat jij niet meer kwaad zou zijn woest zou zijn of verdrietig of angstig zou zijn stel je voor, is dat wat je wilt denk je dat dat kan je kunt toch niet mensen die al lang over zijn gegaan terughalen om jou of om een gebeurtenis die eens heeft plaatsgevonden opnieuw te beleven zodat het anders kan voor jou nou, je kunt dat in je beleving wel doen hoor. En dat is een groot stuk van je, van je eigen genezing. Dat je het anders doet, dat je de ander vergeeft. En dat je jezelf vergeeft, dat je zo lang aan het modderen bent geweest. Maar je weet dat dat niet kan. Je kunt ze niet terughalen. En dat weet je zelf ook heel erg goed. Het kan ook niet. Dus je wilt eigenlijk nu meteen op dit moment een oplossing voor je eigen woede, je eigen angsten en voor je eigen kwaad nou dat kan hoor het is niet zo heel erg ingewikkeld iedere keer bepaal jij of je dit voelt en niemand anders En jij degene die die verdrietige dingen voelt de angsten voelt, de woede voelt Niemand anders. Ben jij meester over jezelf of de gebeurtenis uit het verleden? En kun jij daar een eerlijk antwoord over op geven? Bepaal jij of de ander of de gebeurtenis? Bepaal jij of laat je je bepalen? En dan zeg ik je nog iets, God, het licht, het onnoembare, leg die moeilijkheden op je weg, om jou tot een dieper inzicht te brengen. En dat kan natuurlijk nooit, als je je vast blijft houden aan de aarde, als je je vast blijft houden aan de emotie van de gebeurtenis, als je niet kunt accepteren en loslaten. dat weet je dus nu inmiddels. En ben je in staat om die gedachten los te laten? Dan komt nu de volgende gedachte waar je over na zou kunnen denken. Alles heeft een doel. Alleen, jij kunt nog niet op dit moment, kun je nog niet overzien... Wat dat diepere doel is, kun je dat accepteren? Kun je dat aanvaarden? Kun je zo'n vertrouwen hebben in het licht, dat het, jou zegt, dat het jou zegt dat er een hoger doel is in jouw leven? Dat die bepaalde gebeurtenissen een hoger doel dienen? En dat alles in het universum liefde is. Kun je daarop vertrouwen? Of val je weer terug op je eigen ego? En je eigen angsten? Kijk, je kunt zelf de beslissing maken om op het licht te vertrouwen. Om op God te vertrouwen. Dat speelt zich af in jouw hoofd. Jij bent de enige hier op aarde, de enige op deze wereld, die daar meester over is. Niemand anders. Ook God niet. Jij bepaalt. Dus jij kunt ook bepalen hoe je erover nadenkt. Kun je het goddelijke volgen? Het goddelijke dat immers ook. Jij bent, dat ook jou zelf is. En alle verdrietige dingen en angsten en het kwaad en weet ik al niet meer, loslaten? Accepteren dat je dat eens had en vervolgens los te laten? Natuurlijk, hoor ik je zeggen. Dat is makkelijk, dat is gemakkelijk gezegd. Maar kijk eens naar mij. Ik heb het heel verschrikkelijk moeilijk. En dan komt de meestal een ontzettend verhaal. Nou, dan kan ik je zeggen? Dat ik daar ook doorheen gegaan ben. Niets is op mij bespaard gebleven in mijn leven. In mijn evolutie. En toch heb ik de keuze gemaakt. Uiteindelijk de keuze gemaakt. En dat is de kracht die ik op dat moment nam om in de energie te komen die liefde heet. Die licht heet.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 Maar het kan ook anders en ik gaf het je al duidelijk aan. Het geheim van het leven is zo eenvoudig. Het is niet moeilijk. Weet je, het is door het goddelijke zo eenvoudig neergelegd. Voor ons neergelegd dat we niet in staat zijn om het te zien. We zijn maar bezig met onze emoties en ga maar voorbij aan de rust van, het goddelijk, van de goddelijke energie en het licht juist nu, in deze tijd waarop eindelijk, mag ik toch wel zeggen, de mensheid wakker wordt waar diezelfde mensheid door de door de goede invloed van tv, van internet. in aanraking kan komen. met verlichte gedachten. Juist nu. je wordt zo geholpen. Alles hoor je nu om je heen. Hoe was het? Het was toch werkelijk heel anders voor de. voor de mensen, lichtwerkers. die er in het begin. Uh, mee uh, in aanraking kwamen. Daar was het werkelijk moeilijk voor. Die hadden ook nog eens een keer te maken met het ongeloof van iedereen om hen heen. En juist nu, hoe je het zoveel om je heen, kun je werkelijk in dat diepe springen, wat je nu toch werkelijk al rondom je ziet, dat zoveel mensen dat al gedaan hebben. Dus waar wacht je op? En weet dat dat de enige waarheid in je leven is. Weet je gesterkt door je eigen innerlijk. En dat je dit simpelweg herkent. Het is een herinnering vanuit jezelf. Vaak schrijven mensen mij terug dat ze al bij zoveel hun oor te luisteren hebben gelegd. En van zoveel al raad hebben gekregen. Maar nog nooit... De raad, of niet eens de raad, maar nog nooit de woorden uit het hart gehoord he hebben waar ze werkelijk iets mee kunnen. Ik zou zeggen: doe het dan ook. Lees nog eens een keer over en nog eens een keer dat je het begrepen hebt. De waarheid is zo eenvoudig. Wat goddelijk het licht heeft het niet voor ons ingewikkeld gemaakt. We zijn er slechts van afgedwaald en zijn vergeten de weg terug te vinden, maar die is er altijd. We hoeven ons alleen maar naar het licht te keren en niets te verwachten of te verwij verwijten of ons slachtoffer te voelen. En inderdaad, je hoort van vele lichtwerkers dezelfde woorden: het kan ook niet anders we zijn, wij, lichtwerkers zal ik zal het maar zo noemen zijn alle verbonden met diezelfde energie dus dezelfde woorden komen naar boven en zie hoe je in staat bent ook zelf het roer om te gooien zie dat jij het ook kunt dat je alleen de beslissing hoeft te nemen om het te doen Ja, en heb je het moeilijk met anderen? Ja, het zij zo. Het is dan maar zo. In de acceptatie, in, in de vrijheid van acceptatie, in jouw acceptatie, de acceptatie van de ander zoals hij is, daar zit jouw kracht. Dat is de acceptatie die je hebt naar de ander toe. Die mag zijn zoals hij wil, wil zijn. Dat is de volledige acceptatie van de ander. Vergeef de ander. Vergeef jezelf. Daar zit jouw kracht. Daar zit je vrijheid in. Bedenk dat die ander niet beter weet. En ook al weet die ander het beter, of hij weet wel die weg naar het licht, maar vertikt het of wat dan ook, maakt niet uit. Dat is zijn verantwoording. Niet de jouwe. Ook al wenst die mens, mens dat op jouw bord neer te leggen. Misschien wil je overwegen. dat als je daarmee in aanraking komt. Dan tegen die mens te zeggen. Die tegen jou is. Doe, doe wat je wilt in je leven. Doe wat je wilt doen. Doe. Het is jouw eigen verantwoording. Maar ik ga mijn eigen weg. Bedenk dat er mensen zijn die een pure beslissing hebben genomen om in dit leven, in dienst, te staan van het kwaad. Maar laat hen, maar laat ook deze mensen, laten ze doen, laat hen doen wat ze willen doen. Daar ligt ook absoluut hun eigen verantwoording. Wees je ervan bewust dat ook deze mensen eens verantwoording aan zichzelf dienen af te leggen. Ook zij zullen eens hun eigen, ja zo heet het dan hè, hemelse rechter, maar dat zijn ze zelf tegenkomen. Er is niet een toornige God, maar ze komen zichzelf tegen en daar, en juist voor zichzelf, daar zijn ze zo ontzettend bang voor. En kijk goed, juist die angst schreeuwen ze uit. En juist die, in die angst wensen ze anderen mee te slepen. Wensen, te, wensen ze te oordelen over anderen. En die mensen die zich mee laten slepen, oordelen ook. denken zelf niet meer na. Die laten zich verblinden willen zich voorkomen laten verblinden... door soms de welbespraaktheid van degene die het kwaad... die in dienst van het kwaad is... of soms van het ontzettende vele geld dat die mens heeft... waardoor hij zich onoverwinnelijk waant... door de zogenaamde heldere uiteenzetting... hij is toch helemaal in zijn recht... Hij hoopt maar dat niemand ziet hoe onethisch hij bezig geweest is. Want daar zal hij het natuurlijk nooit over hebben. Hij wil zoveel mogelijk mensen meesleuren. En als dat in je leven voorkomt, laat dat. Blijf bij jezelf. Laat hen en zeg hen. Doe, doe wat je moet doen. Ook al zou dat hele verschillende, vervelende consequenties voor jou zijn. Maar wees daar niet bang voor. Ook al heb je daar angst voor, heb adem die angst in, in het licht dat je zelf bent. Net zo lang, totdat je die angst niet meer voelt. En het werkt hoor, het werkt werkelijk. Wees je ervan bewust dat ik alleen maar uit eigen ervaring kan vertellen. Als jij de beslissing hebt genomen om in het licht te staan, dan helpt het licht jou ook. Wees je daarvan bewust. Wat de consequenties, de zogenaamde consequenties van het kwaad... Ook zijn. Het, kwaad, het stelt niks voor. Het stelt niets voor als jij je in het licht weet. En kijk goed. Dat kwaad is eigenlijk maar een zielig hoopje mens dat wanhopig, werkelijk wanhopig in jouw licht wil staan. Zie dat, voor, zie dat voor ogen en laat je niet meer gek maken dat is de weg naar jouw eigen vrijheid jouw vrijheid dan laat je je nooit meer maar dan ook nooit meer beïnvloeden door de ander je bent vrij Maak die ander niet zo groot in je gedachten. Weet dat jij in dat licht staat. En heb je het moeilijk om dat licht in te ademen. Doe dan een gevisualiseerde cirkel om je heen. Die altijd om je staat. Een cirkel waarin je besloten hebt om in dat licht te gaan staan. En als je het er ook nog moeilijk mee hebt... Dan kun je jezelf afsluiten, door je zonnevlecht af te sluiten. Dan kan dat kwaad ook niet bij je komen. Maar je moet het in principe zelf doen. Je dient zo sterk te zijn, dat het kwaad niet door jouw aura heen kan komen. Jouw hele lichaam en je aura dient zwanger van jouw liefde te zijn. Dan kan die ander jou nooit meer beïnvloeden. En juist omdat jij vrij bent en je nooit meer laat beïnvloeden door anderen en jij jezelf bent... Dan juist, nou dan juist kun je ook daadwerkelijk de ander helpen door jezelf te zijn. Die ander dus die het kwade aanhangt, die ander dus die jou angstig laat zijn, die ander dus die invloed op jou wenst uit te oefenen. Zie je hoe eenvoudig het allemaal is? Dan zie je werkelijk hoe de ander is. En ik zei het al, dan zie je met mededogen naar die ander. Dan zie je werkelijk een zielig hoopje mens. Dat zijn, dat zijn licht, wan, dat, dat, zijn, dat die wanhopig zijn, zijn weg naar het licht wil vinden. Het kan niet op zijn wijze, op die vrede wijze mens onterende wijze soms veelal dat kan niet maar dat is de enige weg die die mens weet is het niet triest het kan niet op die vrede wijze en dat weet jij nu maar hij zal alles alles in het werk stellen om bij dat licht te komen en zonder dat zonder daar zelf daadwerkelijk aan te werken in zichzelf en weet je dat acht hij beneden zijn waardigheid maar ook voor deze mens komt een moment van bezinning. En ook voor deze mens is uiteindelijk ook het licht. En ja, het licht is geduldig. En wacht rustig af dat ook deze mens naar het licht toekomt En dat allemaal met jouw manier van leven... Jouw nieuwe manier van leven. Dat je je niet meer laat beïnvloeden door de kwaadheid van de ander. Dat jij in jezelf staat. Je bent als een voorbeeld. Want als jij bent wie je werkelijk bent, kun je en ben je in staat om de ander... Door jouw manier van leven te helpen. Niet daadwerkelijk met jouw nieuw verkregen inzichten. Maar op de wijze waarop jij je gedraagt. Jij staat sterk in jezelf. En dat is te zien. Dat is te voelen. Dat straal je uit. En dat kan alleen als jij je werkelijk bewust bent. Werkelijk bewust bent van jezelf. Van wie je was, wie je bent en altijd zijn zult. Niemand is meer in staat om jou omver te werpen. En zo zie je dat er steeds meer en steeds meer mensen de keuze in zichzelf maken om de weg van het licht van de liefde te volgen heb mededogen met alle mensen weet dat niet iedereen de gelegenheid heeft gehad om van het licht te horen laat mensen ook in hun eigen waarde om zelf uit te zoeken zelf uit te zoeken hoe ver hun bereikbaarheid in zichzelf is Want soms kan dat teleurstellend weinig zijn. Maar kun jij bepalen hoe ver die mens is met zijn bewuste zijn? Kun jij voelen hoe wanhopig die mens is? De ander te laten is de beste wijze om de ander te laten veranderen. En weet je, dat is toch wat wij mensen toch werkelijk diep van binnen allemaal willen. De ander veranderen. En dat is dus wat je voortdurend op de aarde ziet. Maar dan doen ze het vanuit de woede, vanuit het kwaad. Willen ze de ander veranderen? Willen ze de ander hun wil opleggen? Willen ze de ander beperken? Vertellen hoe ze moeten leven, hoe ze moeten regeren, hoe ze moeten doen? Dat is de ene kant. Ja, je zou de kant van het kwaad kunnen noemen. Wat je wilt maar ik ga ervan uit dat ze dat ook uit liefde willen doen maar toch vanuit die wens om de ander te beperken zou ik zeggen wat schiet je ermee op je hebt alleen maar oorlogen het werkt niet hebben we nou nog niet door na zoveel duizenden jaren dat dat niet werkt dat dat niet helpt dus Doe het op een wijze, doe het op de wijze waarop het goddelijke ons als het grootste voorbeeld dient. Laat de ander. Ook al gaat dat tegen alles in. Laat de ander in vrijheid. Hetzelfde van vrijheid van denken en doen die ook jij hebt. Laat de ander. Zijn leven leven. Dan pas kan de ander terugkeren naar het goddelijke. En in dat licht kan ik je wellicht een simpel inzicht meegeven. Jullie horen mij veel al zeggen wat je ergert. Bij de ander is het tekortkoming bij jezelf. Voor mij zijn dat heilige woorden, terwijl dat hele simpele woorden zijn, maar het houtje op de weg die naar het licht voert. Onze glieperige weg, vol met groene zeep, waar je zo af kunt glijden. Maar dit is een hou vast. Hier kun je aan vasthouden. Het is het geheim. Het is de weg naar het geheim, wat dus geen geheim is. Wat je ergert bij de ander is de kort kom ik bij jezelf. Er is nog zo'n prachtige zin, en die is ook heel eenvoudig, hoor, En dat is: de ander is nooit schuldig. In deze twee begrippen zit het geheim van het leven. maar ik zou het nu even willen houden bij wat je ergert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf kijk goed naar de ander die jou kwaad berokkent kijk eens bijna klinisch zou ik bijna willen zeggen kijk goed naar wat die ander tegen jou zegt wat die tegen je uitschreeuwt wat hij krijgt. Kijk of je je niet in je eigen emotie laat meeslepen en dat je rustig in jezelf blijft staan, dan ben je in staat op het grootste van de emotie van de ander te doorzien, in te zien. Dan zie je dat het altijd zo is, Wat die mens over zich, dat die mens iets over zichzelf zegt. Hij heeft het niet over jou. Hij heeft het over zijn eigen leven en helemaal niet over jouw leven. Het enige wat hij doen wil, is uitkrijzen, zijn eigen onvolkomenheden uitschreeuwen. Hij wil het bij jou neerleggen, maar hij roept het uit, hij zegt het van zichzelf, hij heeft het alleen maar over zichzelf. En kijk goed, het is precies dat... Wat die ander dient uit te werken bij zichzelf. En wat hij, zoals ik al zei, op jouw bordje wil leggen. Het is van hem en hij schreeuwt het uit. Het zijn wetten, universele wetten. En als je dit inziet, dan ben je in staat om het mededogen naar die ander te kijken. Maar let op hè, dit geldt ook voor jou. Kijk waar je niet mee om kunt gaan. Wens je dat de ander te verwijten? Nou, kijk goed, het is je eigen tekortkoming. En doe daar wat aan. Het is van jou en je schreeuwt het uit. Het is vaak zo jammer Er had ook de weg van de liefde met een hoofdletter bewandeld kunnen worden Dan zijn al die ellendige toestanden niet nodig What a waste, waste of time Maar zie het als een les, een universele les, om het juiste inzicht in je leven te verkrijgen. Want laat ik je zeggen dat het kwaad niet bestaat. Het heeft geen enkele energie. Het heeft geen enkele kracht. Het is niets. Het is slechts één gedachte die verwijderd is van het licht. Want kijk, kijk, ga eens in een donkere kamer zitten en steek één kaars aan en zie, de hele kamer is verlicht. terwijl het donkere duizenden malen sterker en groter leek dan het licht. Maar met één simpele kaars, of ook wel één simpele lucifer, is het kwaad verdwenen. Is het opgelost? En wees blij, wees dankbaar dat het kwaad op jouw pad kwam? Want weet je: als het kwaad, het duisteren er niet zou zijn. Hoe zou je dan weten? dat er licht is. Het een kan niet zonder het ander. De dag kan niet zonder de nacht. Het ja kan niet zonder het nee. In het licht is de duisternis gekend. In het kosmische zwart zijn alle kleuren... ...gekend... Is je bewust dat dat wat jij uitstraalt, jij ook weer aantrekt? Laten we dankbaar zijn dat we op deze aarde leven, zodat we in staat zijn om alle kwaad om te kunnen buigen naar de liefde, de liefde die het universum is. Die God is. En dat is wat we door, te dienen, door dienen te geven. God is liefde. Het hele universum bestaat uit deze grote liefde. Die soms wel eens hard kan overkomen. Doordat we in aanraking met het kwaad moeten komen. Maar het een kan niet zonder het ander. Wees je daarvan bewust. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Misschien wil je het nog een keer beluisteren. Dat kan op het radioarchief. Of binnenkort op mijn eigen website. Website, dat is www. IHRA.nl Een hele goede week. En nogmaals, wees je bewust wat jij uitstraalt, jij ook weer aantrekt. Tot volgende week.